Het is acht uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Oud-wielrenner Danny Nelissen heeft toegegeven dat hij in zijn periode bij de ploeg doping heeft gebruikt. Tegenover RTL Nieuws bekende hij dat hij EPO gebruikte in 1996 en 1997 in de Tour de France. Volgens Nelissen werden alle Rabo renners uitgelachen door het peloton en besloot de ploeg er daarom iets aan te doen. De oud-wielrenner zegt dat hij nooit zelf iets heeft hoeven kopen. De EPO werd geregeld door Rabo ploegarts Leenders die de doping ook toediende. De Italiaanse fabrikant van de Vira heeft excuses aangeboden voor de problemen met de treinen. De problemen van de afgelopen dagen hebben te maken met het winterweer, zegt het bedrijf. Aan de onderkant van de treinstellen is veel sneeuw vastgevroren... en bij het loslaten daarvan zijn bodemplaten beschadigd geraakt. Volgens de Italianen is de veiligheid van passagiers niet in gevaar geweest. Het bedrijf heeft een team van 40 man samengesteld om de problemen op te lossen met de hoge snelheidstrein... die door de Nederlandse en Belgische spoorwegen voorlopig uit de dienst is gehaald. De Nijmeegse politie heeft vrijdag een man uit Maasdriel aangehouden... op verdenking van het plegen van zeker vijf inbraken. Zijn DNA-profiel kwam overeen met DNA-sporen op de plaatsen waar was ingebroken. Het waren vermoedelijk bloedsporen. De man van 33 heeft de vijf inbraken bekend. De politie houdt er rekening mee dat de man nog meer diefstallen op zijn geweten heeft. De gijzeling op een complex van BP in Algerije is voorbij. Dat hebben onder meer Algerije, Groot-Brittannië en de oliemaatschappij zelf bevestigd. Bij een laatste aanval op het complex door het Algerijnse leger zijn elf moslim extremisten gedood. Kort voor of tijdens die aanval brachten ze nog zeven gegijzelden om het leven. Over hun nationaliteit is niets bekendgemaakt. Het is ook nog onduidelijk hoeveel mensen uiteindelijk de gijzelingen hebben overleefd. Het weer vanavond en vannacht verlopen bewolkt en overwegend droog. De minimale liggen rond min 6 graden. Morgen is het bewolkt en gaat het vanuit het zuiden sneeuwen. In het zuidoosten is er kans op ijzer. De temperatuur loopt het een van min 3 graden in het noorden tot plus 1 graad in Limburg. Tot zover het NOS voornaal Dan aan de Verkeersinformatie. Het is plaatselijk gat door bevriezing. Er valt morgen sneeuw. Dan files op de A12 Utrecht richting Den Haag. Er staat tussen Zoetermeer en Nooddorp twee kilometer door een ongeluk. En op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer en Nooddorp... Daar, daar zijn dus ook vanwege dat ongeluk twee rijstroken dicht. Dat was de Verkeersinformatie. U zit heerlijk op de proluxe bekleding...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 Nogmaals goedenavond. We gaan dus een rondje langs de velden maken. Beginnen in Breda bij NAC VVV Frank Thieluit. Dit kwartier onderweg. Het is nog 0-0. Dat had 1-0 voor VVV moeten zijn. Een penalty versierd. Nou, niet echt versierd. Door Otsu. Want hij werd onderuit gehaald door Ten Raouwlaar. Dus als die penalty terecht... dan heb je zo'n ongeschreven voetbalwet... over het niet nemen als je zelf het slachtoffer bent... van uh, zo'n actie bij een penalty. En daar ga je eigenlijk alleen maar op in... op zo'n uh, ongeschreven voetbalwet... als de penalty mis was. En dat gebeurde dus ook. Otsu miste zijn penalty. Werd gestopt door Ten Raouwlaar. Het is 0-0 in Breda. Vente RKC en die outcome. 0-0, wedstrijd eigenlijk alleen van mogelijkheden. Twee goede mogelijkheden gezien van FC Twente. Beetje zorg verspeeld door Tadic en door Chatli En één kansje mogelijkheidje voor RKC Waalwijk, voor Jozef Sou. Nu wel een goede mogelijkheid als uh, Jesse de bal uh, probeert uh, onder controle te krijgen in het strafschopgebied. Lukt niet nog altijd. 0-0 na 20 minuten spelen bij Twente RKC. Tweede helft Heerenveen in Henk Kok. Klein kwartiertje gespeeld in die tweede helft. 1-0 voor Herakles door een doelpunt van Everton. Na 50 seconden spelen. Heerenveen heeft zich wat aan de druk weten te onttrekken... aan het begin van die tweede helft. Was dicht bij de gelijkmaker een paasje van Oet. Misschien stuitte die bal ook net van zijn voet af. Maar in elk geval kon Judith zien, daar kon daarvan profiteren. Maar de schot ging niet tussen de palen. Het ging net naast. Zodoende nog steeds 1-0 voor Herikles. En Van Herenveen gaan we naar Schaatsen. Maar dan heel ver weg in Calgary... Sebastian Timmerman bij Wereldbekerwedstrijden Sprint. Een week... ...voor het wereldkampioenschap in Salt Lake City. Interessant om te kijken wie er in vorm zijn. We beginnen met de 500 meter voor de vrouwen... ...waar het Nederlands record al bijna 11 jaar op naam staat van Andrea Nuit. 37, 54. Nederlands Nederlandse al in actie gezien. Marit Leenstra, een dikke seconde boven die tijd van Andrea Nuit. achter of bijna seconde, 38, 53. Geen persoonlijk record voor Marit Leenstra. Dan gaan we nu weer naar het voetballen. Twente, LKC en die houdt van. Ja, Twente wil wel. Maar het uh, wil hem nog niet lukken. Uh, spelen heel redelijk. Een uh, aantal mooie aanvallen gezien. Nu weer een voorzet. Wordt door Drost weggewerkt. 0-0 de stand. Opgevangen door Brama. De aanvoerder van uh, FC Twente. Het spel bevindt zich vooral. En eigenlijk alleen nog maar op de helft van RKC Waalwijk. Bal bezit voor Rosales aan de uh, rechterkant. Brengt de bal voor het doel. Weer is het Drost die zijn voeten tegenaan zet. En dan Jozefsohn. Die in paniek de bal recht omhoog speelt. En dan kan Ver de bal koppen. En doet dat uh, naar Castanjos. Maar Castanjos kan de bal niet onder controle krijgen. Dan gaat de bal via Drost naar de buitenkant, naar Martina, maar ook hij. Hey. Nee, speelt geen gelukkige wedstrijd voor ons nog. Want laat de bal zo over de zijlijn gaan. En dan mag FC Twente gooien, halverwege de helft van RKC Waalwijk. Chadli geeft de bal dan mee aan Schilder. Schilder naar Ver. Ver. Een paar aardige acties zal laten zien. Speelt de bal naar Chatli. Chatli had eigenlijk uh, uh, de paas voor de 1-0 op de slof. Maar deed dat uh, net niet goed genoeg. Zodat uh, Castaños de bal niet onder controle kon krijgen. En nu is er wel een mogelijkheid voor FC Twente. Want Bos heeft een overtreding gezien. En de bal ligt een meter of 4, 5. Buiten het strafschopgebied. Van de keeper uit gezien aan de rechterkant. Dus links uh, buiten het strafschopgebied. En daar zijn toch wel mensen die die bal vanaf die uh, positie in het doel kunnen rammen. En de eerste uh, uh, aangewezen. En daarvoor is Nasser Chatli, De man die ooit bij Agio VV speelde. De overleden club uit Apeldoorn. En nu, dus, alweer een tijdje. Hier in uh, Enschede bij FC Twente onder contract staat. En hij gaat de aanloop nemen zo dadelijk. Ook uh, Ver staat uh, in de buurt. En Tadic en uh, Rosales komt zich ook nog melden. Maar die hoort al meteen van, Rijmer jij maar weg. Maar het is Chadney, die schiet de bal. Net niet erin. Oh, dat scheelt heel weinig. Een half metertje langs het doel van Jeroen Soet. Zo dicht is Twente nog niet bij een doelpunt geweest. Het staat 0-0 na 23,5 minuten spelen. En welke Nederlandse nu in de baan? Sebastian Timmerman. Lamine van Riesel, die maakt denk ik een valse start. Ja, ja, ja, ja, ja. de nummer 3 van het Nederlands kampioen van twee weken geleden, die bewoog eerst uh, naar de rechterkant... en dat was voordat de starter uh, het startpistool had afgeschoten... en dan is de valse start. En dus moet Lorine van Ries dadelijk het opnieuw gaan proberen... in de vierde rit tegen Christy Hespit. Gaan we tussendoor even naar Heerenveen. Henk Kok. 62 minuten gevoetbald waar Wiedermeijer even een gele kaart trekt voor een Heerenveen speler. En waar Armen Teros, dat is toch wel belangrijk, binnen de lijnen is gekomen. Hij zat afhankelijk op de bank omdat het niet zeker is dat hij na 1 februari nog beschikbaar is. En bovendien Schenkeveld is ook gewisseld door Peter Bos. En daarvoor is Koenders binnen de lijnen gekomen. Laten we nog even gaan kijken naar die vrije schof van Duarte. Die wordt gespeeld naar de linkerkant van het veld, naar de Dorda. Zou Dorda meteen die bal voor moeten zetten. En hij wordt weggewerkt uit het hart van de verdediging door Heerenlein, door Gouweleeuw. Kan de Veen het overnemen of kan Herakles even gevaarlijk worden in de omschakeling. Ik zie de vlag van de grensrechter omhoog gaan. Dus het schot van Armenteros, dat heeft helemaal geen zin meer. Het was buitenspel, 63 minuten gevoetbald, 1-0 voor Herakles. Larien Friesen mag het nog een keer proberen, Sebas. En dit keer zijn ze wel goed weg. Ze zijn dus van Riesen en Christine Nesbit, een van de grote favorieten van volgende week... voor het wereldkampioenschap sprint in Salt Lake City van Riesen opent. In 10.35 snelste opening van de dames die we gezien hebben. We hebben zes vrouwen zien rijden. En van die zes was Brittany Bow uit Amerika. Met 38.13 tot nu toe het snelste. Christine Nesbitt komt meer op stoom op de kruising. Maar toch nog steeds een aardig verschil in het voordeel van Laurine van Riessen Die de buitenbocht indook met een meter of 15 voorsprong. En de buitenbocht uitkomt ook nog steeds met voorsprong op Christine Nesbitt. Van Riessen gaat de rit winnen. HPR is 37.88 en dat wordt verbeterd naar 37.84. Een tiende boven het Nederlands record. Maar het snelste tot nu toe. Afgetekend. Het snelste tot nu toe. En een dik persoonlijk record voor Laurine van Riesen. Frank Wieland bij NAC VVV. Vrije trap VVV. Linsen legt de bal neer bij de tweede paal. Hè? Dat doet eh, Terraulenlaak prima. Komt omhoog in zijn eigen doelgebied en onbedreigd kan hij de bal uit de lucht plukken. Nak is de betere combinerende ploeg, maar neemt wat de tijd voor al die combinaties. Combineert ook vrij risicoloos. En op het moment dat het enigszins risicovol begint te worden, leiden ze ook onmiddellijk balverlies. VVV is wat slordiger, maar probeert het tempo ook wat hoger te houden in balbezit. Maar is daardoor ook vlotter de bal kwijt. Nu zijn we weer in de opbouw van Nak gekomen. 0-0 is het nog na 24 minuten. Coudelje, het hoogte van de middenlijn aan de linkerkant. Even kort combineren. Met uh, Verbeekbal uh, de diepte ingegooid. En dan moet de voorzitter in één keer komen. is er nog niemand voor de goal. Dus moet er gewacht worden. En gaat de bal uiteindelijk over de zijlijn via Joppe. Die niet gecoacht wordt vanaf de goal. Ook uh, even kijkt naar Maanpa. Van, uh, zeg dan wat als ik uh, de bal gewoon naar jou kan spelen. Als er niemand in de buurt is. Maar de bal uh, gaat uiteindelijk over de achterlijn. En dus kan Nak de koorden nemen. Dat gebeurt snel en kort. En dus komt hij nu in tweede instantie van Hadouier. Bij de eerste paal Luiks. Hij krijgt de bal wel op zijn hoofd. Maar bovenop zijn hoofd en met een boogje. Gaat hij over de goal van Maanpa heen. Dit is een kansje. een van de weinigen in deze wedstrijd tot nu toe. 0-0 nog. En die houtkamp wordt warm van het voetbal van Twente en RKC? Nou, nog niet echt, maar het staat wel 0-0. En dus nog geen doelpunten gezien. En echt warm worden die van RKC Waalwijk een van de spaarzame momenten dat men op de helft van FC Twente is. Maar niet voor lang, want Jozef Zoon raakt de bal kwijt. En als het nu snel gaat, dan kan er wat in zitten. Robert Schilder heeft de bal. Speelt de bal in de breedte richting Jesse, maar Jesse kan de bal niet onder controle brengen. En dan is de eerstvolgende bal voor Peter Wisscherov. Wischhof naar Douglas, Douglas naar Schilder. Maar ja, alles staat weer op een rijtje, zeg maar, achterin bij RKC Waalwijk. Dat heel Heel verdedigend speelt met uh, maar één spits. En daarachter een uh, mannetje of vijf op het middenveld. En dan ook nog uh, vier uh, verdedigers. Dus dat is uh, nogal verdedigend, zoals Erwin Koeman speelt. Maar even mis ongelijk, want ja, het is toch een uh, topploeg waar je tegen aantreedt vanavond. En vanavond is al 27,5 minuut oud. Het staat nog 0-0. Wel wordt FC Twente steeds gevaarlijker. Net een hoekschop gezien. Goeie hoekschop van Tadic die net voor het doel langs ging. Maar dan moet je wel uitkijken als je balverlies hebt voor de tegenstoot. Bukari heeft de bal opgepikt. Maar hij doet veel te lang erover om de bal te spelen. en raakt hem kwijt. Sander Duits herstelt het. Maar ook na bijna 28 minuten staat het nog altijd 0-0 bij Twente RKC. En Heerenveen staat nog steeds achter Kok. Ja, ik, ik wil dus zeggen, als Heerenveen maakt, dan zeg ik dat het niet onverdiend is. Want Juric heeft zijn derde kans in deze wedstrijd heeft hij niet benut. Het was een moeilijke kans in een scherpe hoek, maar pas weer was tot twee keer toe was pas weer de reddende engel voor Herakles. Oet ook nog een goede mogelijkheid, maar we kreeg Everton zojuist? Een geweldige kans voor Herakles. Everton had gewoon zijn tweede doelpunt moeten en kunnen maken. Maar dat deed er eenvoudig niet. Veel laconiek ingeschoten met de binnenkant van de schoen. Hij wilde natuurlijk de verre hoek uitzoeken vanaf de linkerkant. Maar dat mislukte. Een beetje laconiek was heeft in deze situatie. Maar uh, Heerenveen dat knokt, dat knokt eenvoudig in elk geval in elk geval voor een doelpunt. Het is een wedstrijd die op en neer golft. Heerenveen neemt de nodige risico's, geeft achterin heel veel ruimte weg en Heracles is goed in de omschakeling. Maar ze hebben daar vooralsnog niet van weten te profiteren. Nou ja, Heerenveen blijft kansen houden op een goed resultaat in deze wedstrijd. En dan het schaatsen weer een weer is was de nummer 4 van het Nederlands kampioenschap staat op de baan. Dat is Thijsje Oenema, de vriezin van 24 jaar. En uh, zij heeft nu al een persoonlijk record... dat dat Nederlands record van Andrea Nuit redelijk benadert. Want het persoonlijk record van Thijsje Oenema is 37.66 En dat is dus maar 1200ste langzamer van dat uh, record van Andrea Nuit. En aangezien Thijsje Oenema de Nederlandse specialist is op de 500 meter... de laatste twee seizoenen werd zij Nederlands kampioenen. Is dit een rit waar... Zeggen we heel voorzichtig. Misschien wel dat record vanuit eraan zou kunnen gaan. Thijsje Oenema heeft dadelijk wel de tweede binnenbocht in haar rit, want ze start in de buitenbaan. En zij gaat het opnemen tegen Carolina Erbanova... de Tsjechische die vorige week nog actief was in Ereveen... bij het Europese kampioenschap. En daar de 500 meter op haar naam nee, uh, wist ja, ja, ja. te schrijven. Erbanova, de wereldkampioene uh, bij de junioren op deze afstand. In één keer een goed weg Oenema. Een missetje direct naar de start. Maar dat zijn we ook wel een beetje van haar gewend. heeft altijd wel wat moeite met de start. En dan komt uh, de opening van Oenema. Snelstokering staat op 10.34. En Oenema zit daar maar een paar honderdste boven. 10.41 voor Oenema. 10.59... Is de openingstrijd voor uh, Erbanova. Nu heeft Unema op de kruising een heerlijke tegenstander aan uh, Erbanova. Want die zitten maar echt een paar meter voor. Uh, anderhalve meter, meer is het niet. En als Unema deze tweede binnenbocht houdt, kan er een mooie tijd uit de bus gaan rollen. Die houdt ze prima. Komt netjes in het midden van de baan uit. En dan de laatste klappen. Wordt dit dan een 37, rond 37,5 seconde van Unema. 37,64. Het is de snelste tijd. Een persoonlijk record met tweehonderdste 200ste van een seconde. Ze benadert dus de tijd van Verrioso. Ze rijdt dezelfde tijd. Maar het Nederlands record van Andrea Nuit staat nog steeds. NAC VVV, Frank Wieluit. Het is een klein half uurtje onderweg. En nog 0-0 met uh, NAC opnieuw in balbezit. Ter Rauwelaar uh, ramt de bal naar voren. Wat ongetwijfeld in gedachten dat hij wat verder zou gaan. Maar de bal blijft een beetje hangen. Uiteindelijk komt hij gewoon in de voeten van Gillissen terecht. En dat is uh, in ieder geval de goede kleur. Dus dan kan uh, NAC doorvoetballen. Maar uiteindelijk omdat Gillissen de bal wat kort inspeelt... Op Leurling is daar de overtreding van Reuzelen. Die dacht nog even bij de bal te kunnen. Maakt die tackle van achteren de enkels van Leurling. Die nu overeind geholpen wordt. En inmiddels alweer loopt dus een kieviet. Terwijl die vrije trap genomen gaat worden. Zometeen door Gillissen even het tempo uit de wedstrijd. Maar dat is sowieso het geval. Als Nak de aanval kiest 0-0. Nog een keer een Nederlands in de baan, beste Bas. De laatste Nederlandse uit de A-divisie. Want later vandaag in de B-divisie komt Anies Das nog in actie. Maar de laatste Nederlandse in de A-divisie is Margot Boer. Die twee weken geleden haar Nederlandse titel op de sprint kwijtraakte... Dus aan Marit Leenstra op het ijs van Groningen maar wel uh, in goede voorbereiding is op dat wereldkampioenschap sprint van volgende week in Salt Lake City en 37,64 als persoonlijk record heeft staan in één keer goed weg is in de zevende rit tegen Olga Fatkulina en haar persoonlijk record het persoonlijk record van Boer is dus de tijd die het al gereden is door Oenema en van Riesen de snelste tijd tot nu toe 10,53 is helemaal geen verkeerde opening hoor voor Margot Boer die vaak op de eerste 100 meter de meeste problemen heeft op zo'n 500 meter de rondjes die zijn dit seizoen wel aardig goed geweest bij Margot Boer, gecoacht door Marianne Timmer. Die horen we schreeuwen boven alles uit. En de laatste buitenbocht nu voor Margot Boer, die Vatkulina niet gaat voorblijven. De resin komt onderdoor. Komt Boer nog terug in de laatste meters? Nee, dat komt ze niet. Vatkulina gaat de rit winnen in 37 62. De snelste tijd. Geen persoonlijk record voor Margot Boer. 37 78. De vierde tijd voorlopig voor haar. Dan nou, we gaan weer voetballen. Twente RKC. Gisteravond zagen we bij PSV dat het respect voor de scheidsrechter al snel verdwenen is in het Nieuwjaar en nieuw is dat vanavond. Nou gelukkig wel hier, uh, want uh, die belachelijke vertoning van gisteravond, die uh, daar moeten we maar nooit meer over hebben. Uh, in ieder geval niet uh, bij deze wedstrijd, want hier is zeer veel respect vooralsnog. nog voor de ploegen onderling en voor het Bossen heeft nog geen kaart hoeven uitdelen. Heel weinig vrije trappen moeten geven. Net wel een blessurebehandeling, maar dat was meer een ongelukje omdat Douglas bij een kopbal het hoofd ook raakte van zijn tegenstander Robert Braber die weer verder kon spelen. balbezit voor FC Twente bij 0-0 stand tegen RKC. RKC houdt nog altijd vol. Het is wel een veel sterker FC Twente, maar RKC heeft de zaakjes goed op orde. Met name de laatste de paas van FC Twente is uh, volgens nog niet goed. Omdat er vaak een RKC ertussen zit. Nu gaat de bal over de zijlijn. Heeft uh, Rosales gegooid. Doet dat op Chatli. Chatli probeert de bal terug bij Rosales te krijgen. Dat lukt ook. Rosales weer naar Chatli. Die gaat de diept in. Goede beweging van Nasser Chatti. Wel voor het doel. En dan is het uh, met heel veel moeite Drost... Die de bal weg kan werken. En uh, via Van Peppe gaat de bal dan uh, weer naar voren. En probeert RKC eruit te komen. Maar de bal gaat wel weer over de zijlijn. En dus mag Twente gaan gooien. 33,5 minuut gespeeld. Douglas brengt de bal op voor FC Twente. Het staat nog altijd 0-0. Het wordt nu al tijd dat de Heerenveen de wat gaat doen, denk ik. <klaars> De wedstrijd in de, in de tweede helft wordt even uh, gefloten voor uh, wat op en houdt in verband met een blessurebehandeling. We hebben 72 minuten gevoetbald en Heerenveen moet inderdaad wat doen. Dat doen ze ook wel. Judith heeft een aantal kansen uh, gemist. Van der Parra, ja, die schoot zojuist op het doel, had de bal beter kunnen afgeven naar de linkerkant van de Velver. En dan stond toch een medespeler van hem stond vrij, de Roon. Maar uh, Van der Parra gaat wel vaker uh, voor, uh, voor eigen glorie en uh, succes. schot ging over en verder speelt Van der Parra niet zo'n geweldige wedstrijd. Wel, uh, maar Judith ja, heeft het probleem dat hij eigenlijk te veel kansen mist in, in deze ontmoeting. Heerenveen drukt, drukt en drukt nog eens een keer op het doel van, van Pasveen. Veelvuldig komen ze in het 16-meter-gebied. Maar dan geven ze ook heel veel ruimte weg. En ik vrees een beetje voor Heerenveen dat ze in de omschakeling nog een uh, doelpuntje tegen kreeg, krijgen, Zoals eerder Everton ook in zo'n situatie een dot van een kans uh, heeft gemist. Het spel uh, wordt weer opgepakt door Wiedewijers zometeen. Inmiddels een uh, doelschop uh, voor uh, Pasveen. Die komt op de helft van, uh, van Heerenveen. Herocles probeert die bal uh, te bemannen. Machtigen. Dat gaat gebeuren via Castellon. Maar ze hebben hem kwijt. Juric, geeft een paas. Maar die paas komt gewoon niet aan. En zo hebben we 74 minuten gevoetbald. En wacht. Heerenveen nog steeds op een gelijkmaker. Het zou toch een beetje jammer zijn voor Heerenveen. Goed gevoetbald aan het slot van de competitie. In de bekerwedstrijd tegen Feyenoord. Weliswaar wel verloren. Goed gevoetbald tegen Vitesse. Gewonnen van Vitesse. Als ze hier beginnen aan de tweede halfcompetitie. Lijkt nog even gaan kijken naar de aanval van Heerenveen. Van de paravas was in bouwbezit en u loopt met die bal over de zijlijn. Ja, dan is het gewoon een ingooien voor Heracles. 75 minuten gevoetbald. 1-0. Everton Heracles. Afgezien van die strafschop die gemist werd, Frank, wie heeft de beste kansen er nu toe? Nou ja, de enige die daarna nog, of daarvoor en daarna nog kans heeft gehad is Nak. Dat is ook de ploeg die nadrukkelijk op zoek is naar die kansen. VVV gokt tot nu toe voornamelijk op die uitbraak. Waar het dus één keer succesvol uit had moeten zijn via die strafschop die verdiend was gegeven. Nu de paas bij de eerste paal. Oh, lekker uitverdedigd zegt door Syp, Maar die had er in ieder geval nog een voetje tegenaan. Raakt hem dan precies goed genoeg op zijn vreef om hem over zijn eigen doel heen te tikken. Voor de zekerheid maar een paar toch nog maar even naar de hoek. Maar een metertje, dat is wat het scheelt. En dat is nog ruim bemeten, vrees ik. Hoekschop voor Nak. Dat zijn de momenten waar ze tot nu toe het gevaarlijkst uit zijn geweest. Want dan komt Luiks mee naar voren, die wordt daar standaard gezocht. Bottekini staat dan ook altijd nog voor de afvallende bal. Maar in dit geval is de afvallende bal wat verder weg. Radossovjevic is degene die wegwerkt. En dan kan Nak opnieuw komen. Oh, dat is slecht van de roveren. Wil Verbeek inspelen, en die schiet hem daar vijf meter achter over de zijlijn. Dat is ook een beetje het niveau van deze wedstrijd op dit moment. 35 minuten onderweg bij NAC-VVV 0-0. Rusin ging aan de leiding, maar toen moesten er nog drie ritten volgen. Sebastian, wie is het geworden? Daar zat uh, ook de wereldkampioen nog in, Ying -Yu. Nou, We zijn nog niet klaar trouwens. Heeft, uh, op dit moment of had de snelste tijd, 37, 28, ging dus als eerste... Onder de tijd van Fatkulina door. En net heb ik Heather Richardson zien schaatsen. Die werd wellicht eventjes afgeleid door een enorme valpartij... in de baan rechts naast haar, de laatste buitenbocht. Een enorme valpartij van Nao Kordaira, de Japanse... die hard de boarding inging. Maar Richardson snelde na 37-12. voor haar een persoonlijk record... met twee tienden van een seconde. Dus Richardson en Jingyu zijn toch wel erg goed in vorm. Een week voor dat WK in Salt Lake City laat ze in ieder geval... op deze eerste 500 meter. Zien. De baan moest even verzorgd worden. Ik heb het idee dat dat nu al wel gebeurd is in die buitenbaan. Op de plek waar nou Cordaira onderuit ging. Al heb ik het idee dat de ijsmeesters nu nog een ander stukje ijs gaan inspecteren. Maar dat wordt toch wel weer goed bevonden. Want we moeten dus nog één rit krijgen. De rit tussen de Koreaanse Sangwa Lee en uh, Jenny Wolf. Terwijl ik de indruk heb dat Cordaira toch wel weer op eigen kracht uh, uh, de rit uh, heeft kunnen afmaken. In ieder geval weer uh, uh, van de baan is weggeleden, maar het zag er echt behoorlijk heftig uit. Ging onderuit en kwam eigenlijk met haar lichaam recht vooruit... zo keihard die boarding in. En dan gaan we inderdaad zo meteen onze opwachting maken... voor die laatste rit tussen Tsangwai Lee en Jenny Wolf. En inzet dus die 37-12 van Heather Richardson. En het dan Twente LKC en die... Ja, het begint nu een beetje vervelend te worden, want er gebeurt veel te weinig, eh, weinig kansen, weinig mogelijkheden. 0-0 de stand na 37,5 minuten gespeeld. Een eh, hinkelende, eh, van pijn vertrokken gezicht bij Tadic, die eh, een voet op de voet kreeg. voet van de tegenstander Sander Duits, die eh, hem in de gaten houdt al de hele wedstrijd. Maar het begint vervelend te worden, omdat het eh, eenrichtingsverkeer is. Maar FC Twente eigenlijk een beetje te onzorgvuldig speelt. En dus eh, nu weer een buitenspelgeval, staat het nog altijd 0-0. Bij Twente RKC. De ja, alle wakke gedichten, uh, Sebas? De alle wakke gedichten. En uh, Sangwali is uh, vertrokken. De dame die dit seizoen alle wereldbekerwedstrijden won op de 500 meter. In haar gevecht nu dus met Jenny Wolf. Opening 10.32 voor de Koreaanse. 10.29 voor Jenny Wolf. Is in ieder geval wel de snelste opening van deze eerste serie. 500 meter. Maar die 37-12 de lat ligt hoog hoor. De Richardson heeft ontzettend snel geschaatst. Het is een tijd die bijvoorbeeld Sangwali in haar leven nog nooit gereden heeft. Gaat Lee hier een nederlaag leiden op de 500 meter? 500 meter of niet, ze gaat in ieder geval wel de rit winnen van Jenny Wolf. Sangwa Lee op weg naar de finish en hij komt misschien wel een 36 eraan. Ja, 36-99 voor Sangwa Lee. Voor de eerste keer zij onder de 37 seconden en maar 500-ste verwijderd van het wereldrecord van Yingyu 36.99, 36-99, Sangwa Lee wint daarmee de 500 meter. Heather Richardson wordt tweede, Yingyu wordt derde. En Laurine van Riesen vinden we terug op de vijfde plaats en is de bij mee de beste Nederlandse. 400ste beter dan Thijsje Oenema. Die eindigt op de zesde plaats. We gingen wel heel snel weg bij jou en die kant. Nou, maakt niet uit. Uh, nee, er was, was toch niks aan, hè? Nee, nee, zo verschrikkelijk <laughs> interessant is het ook weer niet. 0-0 de stand. Uh, wel weer een uh, mogelijkheidje gezien voor FC Twente. Chatli die de bal niet lekker raakte. En dus ging de bal over het doel van Jeroen Zoet. 0-0 de stand bij FC Twente, RKC Waalwijk. Nu uh, aardige actie van uh, Lieder. Voor het eerst eigenlijk in balbezit. De spits van RKC. En probeert dan de bal op het doel te schieten. Maar dat lukt niet. Hij schiet de bal een meter of 4-5 langs het doel van uh, Michailov. Maar eindelijk dus een beetje actie uh, ook vanuit RKC gezien. Want RKC staat alleen maar met de rug tegen de muur. En het is dat uh, er zo onzorgvuldig wordt gevoetbald uh, door uh, FC Twente. Dat er geen uh, mogelijkheden en kansen worden gecreëerd. Nu dan misschien als Castanjos de bal heeft. Speelt ook nog niet uh, zijn beste wedstrijd naar Jesse. De jonge Jesse speelt de bal. Terug naar Rosales. Jesse moet sneller uh, spelen. Dan kan het veel gevaarlijker worden. Hij wordt nu gezocht. en Van Pepper zit er helemaal naast. En dan kan Jesse die bal uh, aannemen aan de rechterkant van het veld. Probeert de bal voor te geven. Maar het duurt weer zo lang. En dan raakt hij de bal kwijt. En dan kan Noordin Bukari de bal breed geven. Gaat het via Jeff Stans in de diepte naar Jozefzoon. Jozefzoon gaat er langs. Kan hij scoren? Nee. Want Douglas zit erbij. En dan nog in de rebound is het uh, van te ver. Bukhari die probeert de bal op doel te schieten. Hier ging Twente in de fout. Met name Michailov die er wel totaal verkeerd beoordeelde. Maar komt SC Twente dus goed weg. Want het was wel de beste kans tot nu toe in deze wedstrijd. En notabene voor RKC Waalwijk. Twente is wakker geschud. Gaat proberen in de aanval met uh, uh, Tadic. Tadic raakt twee, drie man kwijt. Maar wordt dan onheus bejegend door een tegenstander. En krijgt een vrije trap mee. 0-0 na 40 minuten spelen bij Twente RKC. Weet je wat de ergste wedstrijden zijn Henk? Als er in de eerste minuut gescoord wordt en daarna helemaal niet meer... Nee. Nou ja, dat is gebeurd in deze ontmoeting. Hè, door uh, Efton na 50 seconden. En uh, dat doelpunt kwam dus op naam van Heracles. Maar ik vind het wel een levendige wedstrijd in die tweede helft. Over de goed en over kwaliteit wil ik het niet zozeer hebben. Maar uh, Heerenveen verdient eigenlijk wel de gelijkmaker van Heracles. Is niet zo meer de baas in het veld. Kan de bal niet makkelijk rond laten gaan. Zoals ze wel graag zouden willen. Van wat para nu. Aan de rechterkant van het veld zou die bal ervoor kunnen zetten. Schiet die bal tegen het lichaam van Bruns aan. En dan kan er weer makkelijk worden uitverdelen door uh, Heracles. Door Dorda in dit geveld. En dan is de ingooi ook nog eens een keer voor Heracles. Maar Herenveen doet er van alles aan om alsnog die gelijkmaker te kunnen produceren. Ik heb eerder al genoemd, uit uh, Schietz. Aan de linkerkant is hij hoofdzakelijk gevaarlijk. Van La Parra komt in deze wedstrijd in de tweede helft althans wat meer in balbezit. Maar ja, ik vind hem niet zo gevaarlijk en zo uh, dwingend eigenlijk als uh, Judith Sheets. Maar Judith Sheets heeft een kans gemist. Oet ook trouwens. Daar gaat de bal naar Judith Sheets. Kan Judith Sheets erbij. Ik bal in een 16 meter gebied. Hij kan die wel uh, bel veroeren, maar heeft nog een tegenstander tegenover. En Judith krijgt geen steun. En de verdediging van Heracles krijgt wel steun. die gaf steun aan de invaller Koendes. En zo is dat gevaar ook weer geweken voor Heracles. En blijft die 1-0 na 50 seconden spelen. Door Everton maar op het scorebord staan. 50 seconden staan met 1-0 achter. Het is al koud. En dan krijg je ook nog een koude douche na 50 seconden. Nou ja, het is een keer zo. Ja, het is niet anders. Nee, daarom. Nak VVV Frank Wielheid. Ja, 0-0, 41 minuten. Dat zijn uh, de feiten. Nak opnieuw in de aanval. Zoals eigenlijk uh, het grootste gedeelte van uh, deze eerste helft. VVV wacht en uh, wacht op balbezet om er dan snel uit te komen. Maar uh, daarin is het nog niet gevaarlijk geweest. Nu de diepe bal van Luix in de richting van Goudelje. Goeie aanname. Fleuren tegenover zich. Legt hem even terug. Drover met de paas. Richting de penalty-snip. Gaat over alles en iedereen heen. Eigen doelpunt. Nee! Hoi, hoi, hoi. Als dat ook nog mis was gegaan, zeg... Daarvoor uh, volgens mij was het Joppe die de bal daar kopte. <coughs> en hem onbedoeld totaal verkeerd uh, raakte op de voorzet van de rover. De voorzet met een stuit bij Joppe gekomen. En vanwege die stuit heeft hij geen idee wat hij met die bal aan moet. En hij krijgt hem op zijn voorhoofd. En de bal gaat maar ten nauwe nood naast de goal van Maanpa. Hoekschop voor nak, Daar uh, zijn we gebleven. En Verbeek achter de bal. Wil uh, Goedelje de bal wel kort hebben. Maar daar staat uh, Kullen dan vlakbij. Die staat eigenlijk te dichtbij. En omdat dat niet bestraft wordt is het uh, uiteindelijk maar wegwezen daar uh, door uh, Hadou hier. Staat daar trouwens. Bal neergelegd bij de eerste paal. Maar je kan duidelijk zien dat was niet echt de bedoeling. En de bal wordt achtergegeven. Nak wil graag nog een hoekschop. Leurling met de armen wijd. Maar dat gaat allemaal niet helpen. Maanpaar mag de doeltrap gaan nemen. Kort voor rust. Drie minuten nog te gaan in de eerste helft. Officiële speeltijd 0-0 de stand. Nog kansen geweest bij jou, Andy? Zo, niet te kort ook. En uh, Steve McLaren, de trainer van uh, Twente, trok die weinig haar al bijna uit zijn hoofd. Toen de uh, prachtige diepe balk kwam van uh, ver... Die kwam bij Tadic en Tadic had hem eigenlijk zomaar voor het neerleggen om uh, um Kastanjos te laten scoren. Maar dat uh, lukte niet. De corner daarna kwam uh, op het hoofd van Douglas terecht. En Douglas kopte de bal net over het doel van Jeroen Zoet. 0-0 de stand bij FC Twente. RK7 zit in de slotfase van de eerste helft als uh, Brama de bal heeft en hem uh, terug op Douglas. Douglas kijkt en uh, zoekt en vindt aan de linkerkant Robert Schilder. Schilder staat even stil, geeft hem terug aan de ex-Braziliaan, nu Nederlander en uh, wat zal hij uh, uh, genieten als hij straks de tocht gaat uh, schaatsen want dat hoort er ook bij uh, inburgeringscursus uh, hij heeft uh, de bal en uh, heeft hem uh, nogal tijd, loopt nu door de middencirkel gaat de held van RKC Waalwijk op en speelt de bal naar de linkerkant, goede actie van Chadli en Tadic, terug naar Chadli, eventjes een uh, misverstandje maar Chadli brengt de bal dan uh, naar voren probeert ver te breken. lukt niet Duits neemt over de bal naar Martina en kijken of RKC dan iets in de tegenaanval kan doen, Jozefzoon heeft Gekregen, maar het stokt alweer. Het staat stil. En dan uh, gaat de bal toch naar de rechterkant, maar over de zijlijn 0-0. Met nog twee minuten te gaan in de eerste helft bij Twente RKC. En dan weer het uh, schaatsen. Nu bij de mannen. Sebastian Timmerman. Eens kijken of we daar ook eens van die supersnelle tijden gaan zien. Want uh, die tijd uh, waarmee Sang Wali dus weer won. 36,99 is uh, de tweede tijd ooit gereden bij de vrouw. Alleen Jin Yu was dus sneller. tweede rit is aanstaande. Tucker Fredericks uit Amerika... Die uh, regelmatig een hele goede 500 meter kan rijden. Maar soms zie je ook 500 meters van die Tucker Fredericks. Dat je denkt van, nou waarom doe je vandaag eigenlijk mee? Dan is het helemaal niets. En dan gaat het opnemen tegen een Australië. Daniel Gregg, die traint mee in Nederland met uh, de ligaploeg van Marianne Timmer en Desley Hill. Van, vooral vanwege het feit dat Desley Hill daar nu ook deel van uitmaakt. En die Daniel Gregg, die is wel goed bezig hoor dit seizoen. Dat is een goede tegenstander, ook voor Tucker Fredericks. Het gaat uh, behoorlijk gelijk op in de eerste meters van deze 500 meter. Waar we vier Nederlanders in de A-groep gaan krijgen. En waar we Tucker Fredericks zien openen in 9.62. Op de Ronald Mulder, Michel Mulder. En Jan Smekens zijn straks de Nederlanders in deze A-divisie. En in de eerste rit reed Alex Barfrella lacroix de Canadees naar 35 rond, Maar dat is geen Calgary tijd. 34ers willen we zien. Oh, Greg gaat onderuit in de binnenbocht. De derde val van de dag en de tweede van de mannen. Want Kim ging in de eerste rit ook al onderuit. Tucker Fredericks niet gehinderd. 34-93 voor hem. Een redelijke tijd voor zijn doen. 34-93. En Greg zit op het ijs. Valt mee. Zijn val. Goed, ik ben VVV. Frank? De officiële speeltijd zit erop. 0-0 is de stand. 1 minuut extra tijd krijgen we erbij. En Nak heeft zijn reuze kans om de score te openen. In ieder geval uh, gehad. Hoekschop en de bal werd verlengd door Buis in de richting van Botteguien. Die moest de bal terugleggen op Buis, die al doorgelopen was. Maar dat teruglekken gebeurde niet helemaal zorgvuldig. Even opletten, want daar komt nog een kans voor Leuling. Ah, Joppen zit er net tussen. Dit is de eerste kans voor Nak nog even weg. En op het moment dat Buis dus wilde schieten, moest hij de bal achter zich vandaan halen. En daardoor kon Maanpaam, dat er net niet genoeg krachtig door het schot van Buis had, nog redding brengen. Dat was ook wel hard nodig. Ook nog altijd de kans voor Nak. Bal binnengehouden bij de achterlijn door Verbeekbal neerleggen bij de tweede paal. Mislukt dan. En uh, bij uh, Haruier komt die bal nooit terecht. Maar VVV komt absoluut niet meer van de eigen helft af. Dat is echt al heel lang geleden dat ze in de buurt van uh, Ten Rauwelaar zijn geweest. Koedelje, Bal breed. Naar Jansen. Jansen ook al een keer aardig op doel geschoten. Maar uh, meer dan aardig was het eigenlijk niet. Nu moet Jansen even terug. Want hij wordt uh, voorzichtig onder druk gezet. Bottekien, Bal breed. Luikse. Luikse is dan nog in ieder geval degene die wel eens wat bedenkt. Maar het mag niet meer. Bra maar fluit af voor de eerste helft. Het was geen hoog niveau en het is 0-0. Hoe lang is bij jou nog in de eerste helft, Andy? Nog een secondenwerk. En dit was een uh, mogelijkheid weer voor FC Twente, voor Chatli. Maar FC Twente is slordig in de eerste helft geweest. En de eerste helft is nu tot een einde gebracht door Ruud Bosse, de scheidsrechter. 0-0, de ruststand bij Twente RKC. Twente sterker, maar zeer slordig. En dus weinig kansen, wel wat mogelijkheden. En dus ook geen doelpunten. En in Heerenveen is er nog wel even te spelen, Henk Kok. Nou, de klok gaat naar 88 minuten. Er zal ongetwijfeld nog een minuut of drie bijkomen. In verband met de VD-Wissers-Veinovic is nu bij Herakles ook binnen de lijnen gekomen. En Van Basten heeft Van La Parra ook naar de kant gehad. En daar speelt de Ritter nu voor. Juric is nu een duel met Koenders, Maar uh, dan komt Pasveer ook uit zijn goal. Omdat uh, de kluts in het voordeel van Herakles uitvalt. En die bal van via het lichaam van Koenders in de handen van, uh, van Pasveer komt. Nee, Herenveen heeft uh, niet veel tijd meer. Ze hebben uh, met hart en ziel gestreden in die tweede helft... Ze konden het balletje absoluut niet zo rond laten gaan als ze wel graag willen. Dus dat is de verdienste van Heerenveen geweest. Maar ze hebben de kansen gemist. En de alleroude fout van Heerenveen. Ja, die steekt nog steeds op. Laat ik even gaan kijken naar Duarte trouwens. Duarte gaat schieten. Hij kan de bal niet goed op de schoen krijgen. Op zijn linkerschoen. schoen. Het blijft bij een rolletje. En die bal wordt dan weer in een veld getorpedeerd. Geschopt door Noordveld. Ik wil er nog even praten over die alleroude fout van Heerenveen. Ze hebben 38 doelpunten tegen in 18 wedstrijden. Dit is nu 39 doelpunten tegen in de 19e wedstrijd. Te veel doelpunnen tegenuit standaard situatie. En te vaak niet bij de les. Althans dat was ook het geval in deze wedstrijd. Na 50 seconden niet bij de les. En dat zou Heerenveen wel eens katastrofaal kunnen worden in deze wedstrijd. De bal die gaat van Heerenkles naar Doelman uh, Noordveld. Dus dat levert helemaal niks op van Heerenveen. Althans alleen maar balbezit. gaat die bal richting Djuricic. Uh, ook zomer de centrale verdediger beweegt zich voorin. Dus achterin man op man. 89 minuten gevoetbal. De tijd begint in 1-0 voor de Wat is de snelste tijd tot nu toe, uh, Sebastian? De snelste tijd is 34,69 69 van de Finn uh, Mika Pauterlaam. We hebben nog geen Nederlandse records, kan ook niet, want we hebben nog geen Nederlandse actie gehad. Nog geen persoonlijke records gezien. Jamie Gregg nu in de baan. opent goed. 9,54 voor de Canadees. Die aan Dimitri Lopkov een heerlijke tegenstander heeft. Want hij rijdt vlak voor hem op de kruising. Lopkov kwam uit de binnenbocht. ook oh, Crack Ook handje naar het ijs. En we hebben al twee valpartijen gezien. Het gaat er hard aan toe in Calgary. Gregg houdt die binnenbocht persoonlijk record is 34-36. En dat gaat er aan. Nee, net niet. Even het. 34-36. Andermaal voor Jamie Gregg. Snelste tijd wel. Na nou, vier ritten op deze 500 meter. Ja, en dan heren Heer Herakles weer. 0-1 nog steeds. Na 50 seconden al. Henk Kok. Ja, er staat bijna om 90 minuten. En ik kijk met één oog een beetje naar de vierde man. Hoeveel minuten komen er nog bij? Ik denk een minuut of vier. Vier minuten komen er nog bij. Davidson. Davidson. die probeert die bal uh, richting uh, Everton te spelen. Maar het is Noordveld die die heel ver uit zijn doel is gekomen. Wel 30, 40 meter uit zijn doel is gekomen. Die trapt de bal weer naar voren. Dan is het van Anhold. Van Anhold, een van de invallers bij Heerenveen. Probeert uit te spelen. Misschien kan die bal nu naar Oud, Wordt in de breedte gespeeld. Naar Juricic. Moet Juricic een van zijn kansen die allemaal even plus. Nee, nu gaat de bal nu breed spelen. Dan gaat de bal spelen naar Maritschek. Dan komt dat het schot van Maritschek. Maar dat is in handen van Pasveer. Nou, nog drie minuten Heerenveen. Met die achterstand van 1-0. Nog drie minuten. Eindelijk een Nederlander bij Sebastian mannen. Moest even wachten. Maar in de vijfde rit gaan we dan kijken naar Hein uh, Otterspeer. De nummer drie van het Nederlands kampioenschap sprint. En uh, baalde daar behoorlijk in Groningen. Daar had misschien wel meer ingezeten. Maar ja, hij had een rit met een foutje. En dat mag je niet doen in zo'n toernooi. Volgende week is het een toernooi. Nu gaat het om losse afstanden. Bijvoorbeeld tussen de 500 meter voor Otterspeer. Die dadelijk de tweede binnenbocht heeft. Ik hoop niet dat hij heeft gekeken naar rit 1 en rit 2. Want daar ging het helemaal mis in de tweede binnenbocht. 9,88 voor Otterspeer. Die het opneemt tegen Yuya Oikawa. Die opent altijd heel snel. Dat doet hij ook nu, he, de Japanner 9,65. En dan is het zaak voor die lange, grote, sterke Zuid-Hollander Otterspeer. om zijn eigen rit te blijven rijden. Linkerarm al op de rug, komt niet helemaal lekker uit... aan het einde van de kruising bij het ingaan van de binnenbocht. Houdt Otterspeer die binnenbocht? Nee, houdt hem niet. Komt in de buitenbaan terecht, maar achter Oikawa. En dan kan hij nog met raken klappen proberen om naast Oikawa te komen... of misschien wel de voorbij. Dat lukt hem niet. Nou, wat zeg ik? 34,78 voor beide. Maar geen persoonlijk record voor Ottespeer En de vierde tijd tot dusver. Ja ja, en heer Veen hoe gaat het daarmee hè? Foutje in de verdediging van Herekles. Oet krijgt de kans. Hij stond bijna op de doellijn. Had hij maar de techniek gehad van Sins Als gewoon schoon Juridzic kansen heeft gemist in deze wedstrijd. Maar Oet schiet de bal in het zijnet. En op die tegenaanval Maar meteen was er weer Feinovic. Maar Feinovic heeft ook niet kunnen scoren. Want Feinovic scoort de bal in de handen van Nordveld. Hoe lang moeten we nog spelen? Misschien nog 60. Misschien nog 90 seconden. Herakles probeert nog eens een keer weer een aanval op te zetten. En krijgt een vrije schop mee van Wiedermeyer. Halverwege de helft van Herekles. Dit is ongetwijfeld een van de laatste. De laatste mogelijkheden. Een van de laatste kansen voor Veen. om alsnog dat doelpunt na 50 seconden. wat ze tegenkregen van Everton. om dat te annuleren en om alsnog een gelijkspel uit de vuur te slepen. Daar komt de vrije schop van Maracek. Komt in een 16-meter gebied? Slechte vrije schop, Wordt op de rand van de 16-meter gebied weggekopt door of iets. En het is Herakles die de bal kan overnemen. Er wordt druk op de bal gezet door Veen. De bal op de rand van de 16-meter gebied. Een doeltje van Koenders. Hoed gaat proberen te schieten. Hij doet het. Ja, hij schiet wel, maar hij maakt geen doelpunt. En wie... Gaat die bal over de middenlijn. Die is uitverdedigd. En nu is het Everton die wel is. En dan is de is helemaal vrij. Maar de paas komt niet bij Almentierus. Want er zit een verdediger tussen van Heerenveen. En die heeft de bal teruggespeeld naar Noordveld. Gaat hij over de zijlijn? De seconden tikken weg. Het zal niet langer zijn dan een seconde of dertig. En de balbezit is niet voor Heerenveen. Het balbezit is voor Herakles. Herakles, de ploeg die leidt met 1-0 door de doeken van Everton. En dan neemt Koenders even de nodige tijd. En daar gaat hij dan eindelijk gaat eens een keer ingooien. Dan wordt die bal weggekoopt door Marit blijft hij toch in bouwbezit, blijft hij toch bij, uh, bij Heracles En dan kan Castillon. die geeft een paasje richting Armenteros. Maar er zit Van Anhol tussen van Veen. En ik zie Wiedermeijer, die gaat al op zijn klokje uh, kijken. Hij heeft de fluitnaald nou, niet aan de mond. Nog een aanval misschien voor Veen. Dit moet dan wel een absolute laatste aanval zijn. Maar de paasje is goed. De paasje is niet helemaal goed. Maar hij komt bij u buiten de 16 meter. Komt de voorzet. Weggewerkt, weggewerkt door Rinstra. En er stonden achter Rinstra nog twee, drie vaarvallen van Veen vrij. Maar het is nog steeds zoet. Hij doet nog eens een keertje. Maar hij paast dan de voeten in. Bal in de voeten van Fijnhof Terwijl er een aantal spelers van Herenkles op het veld liggen. Die zijn allemaal geblesseerd. En Wiedemeyer fluit nog niet voor het einde. Hij gebaat. Nou, nog even de verzorging binnen de lijnen. Winstrij is inmiddels weer opgestaan. En wie kruipt er nog meer omhoog? Dat is, dacht ik, Bruns die omhoog kruipt. En wat gaat Wiedermeyer nou doen? Wordt er nog doorgespeeld zomerheen? Of wordt er niet doorgespeeld? Wiedermeyer is mogelijkwijs ook even de kluts kwijt. Maar die bal, ja, er zitten nog 30 seconden. Ongetwijfeld. Even in de wedstrijd. Nu kijkt hij weer op zijn horloge Wiedermeijer. Waar is de bal? Geeft zich zometeen verder met een scheidsrechtersbal. En bovenstien staat bij Heracles nog een speler buiten de lijnen. Nu is die bal, wat gaat er gebeuren? Een ingooi, een ingooi voor Heracles. Ja, ja, nou, als je de bal niet hebt, kun je nog iets scoren. En het voordeel is nu voor Heracles. Heracles, wat na 50 seconden op een 1-0 voorsprong kwam door Everton. Er wordt ingegooid. Kan Heerenveen nog een keertje de bal veroveren? Het is de argumenteren als hij probeert de bal door te spelen naar Everton. Everton heeft niet de nodige controle. Daar zit Koem tussen, de verdediger van Heerenveen. Maar de bal is op de doellijn in hun eigen doelgebied. En nu heeft Wiedemeyer gefloten voor het einde. Jawel, het is een 1-0 nederlaag geworden voor Heerenveen in de wedstrijd door Heerenkles. Vijftig seconden waren er gespeeld. De kop was er niet helemaal bij. Foutje in de verdediging van Heerenveen. Dankjewel, zei Everton. 1-0. En dat is ook de eindstand. En de tijd van Mulder is, Sebas Bas? 34,55, maar driehonderdste van de seconde. Boven zijn uh, persoonlijk record 34.55 de derde tijd tot dusver lijkt niet helemaal tevreden als ik zo eventjes uh, afga op zijn uh, mimiek. En uh, Gilmour Jr., zijn Canadese tegenstander... verslaat hij in ieder geval met de honderdste van een seconde. Maar bovenaan staat inmiddels Pekka Koskala, de fin. Uh, de gekke fin, zo nu en dan, noemen we hem wel eens. Hij kan verschrikkelijk hard rijden en wedstrijden winnen. Terwijl hij dan bijvoorbeeld de dag erna... in één keer een wedstrijd half laat lopen. Aan het begin van het seizoen last gehad van zijn lies, Verliet daardoor Tiaf in Heerenveen... bij de eerste wereldbeke wedstrijden in een uh, rolstoel. Uh, later in Azië liet hij het op de tweede dag ook helemaal lopen. Dat had alleen te maken... Met problemen met zijn schaats. Maar met 34-36 is Koskelaan week voor het WK wel weer goed in vorm. Want voor de VIN is dat een persoonlijk record. En hij had in honderdste dezelfde tijd als de Canadees Jamie Gregg. Beide reden namelijk 34-36. Maar Gregg is in duizendsten, acht duizendste langzamer... dan bij wereldbekerwedstrijden ga, uh, gaan we kijken naar de duizendsten... als er rijders gelijk eindigen. Drie ritten nog te gaan. We krijgen nog Jan Smeekens dadelijk in de laatste rit... tegen Georgie Kato uit Japan. We krijgen nog Michel Mulder tegen Arthur Was. Dat is de rit na deze rit. Want in deze rit, dat is rit 8, ga ik kijken naar Keijiro Nagashima uit Japan. Tegen de Olympisch kampioen, Taibu Mo uit Korea. En ze zijn allebei in één keer goed weg. Dus ook Taibu Mo, die kan ook geweldige 500 meters rijden natuurlijk, weten we uit het verleden. Want hij is de regerend wereldkampioen ook op deze afstand. Niet alleen de Olympisch kampioen. Mo opent in 9,67 en 9,75 voor Keijiro Nakashima. Allebei goed door die eerste bocht heen. Mo heeft een richtpunt nu aan de Japaner. rond de kruising. Maar ook dadelijk het relatieve nadeel van de tweede binnenbocht. Morgen zal dat andersom zijn. Komt Mo redelijk door die bocht heen? Voorlopig lukt het nog wel. Handje wel eventjes na het ijs. Hij houdt hem net binnen de lijnen. Maar daar verlies je natuurlijk wel snelheid mee. En dan denk ik dat Nakashima deze rit gaat winnen. Dat gaat inderdaad Nakashima doen. Maar het is slechts de tiende tijd in 34.88 voor hem. 34.99 is de eindtijd van Thay maar daar heeft de Koreaan dus in ieder geval een excuus mee met die moeilijke binnenbocht. Zo staat Koskala dus nog altijd aan de leiding met nog twee ritten te gaan voor Jamie Gregg en Ronald Mulder. Het zit allemaal aardig dicht bij elkaar, want 12 rijders binnen een seconde van elkaar. Ja, eh, of 5, 14 rijders moet ik zeggen eigenlijk. Alle rijders die op de been zijn gebleven, want Gregg en sung ju Kim uit Korea gingen onderuit. Alle rijders die tot nu toe op de been zijn gebleven zitten binnen een seconde van elkaar. Het zit dus heel erg dicht bij elkaar op deze vijf van het meten bij de mannen. Maar we nu gaan kijken naar de andere Mulder. Naar Michel Mulder. Die ook Nederlands kampioen sprint had kunnen worden. En misschien wel even twijfelde. Dacht eventjes misschien wel dat hij het was. Maar de titel ging dus naar Stefan Groothuis. Voor de rijders van Beslist. Die andere grote sprintploeg uit Nederland. De ploeg waar Michel Mulder onder andere voor rijdt. Begon het seizoen prima. Hij rijdt eigenlijk gewoon ook een heel goed seizoen. Want hij is de regerend kampioen op deze afstand. Hij werd in Ereveen helemaal aan het begin van het seizoen Nederlands kampioen en stond ook op de 500 meter al twee keer op het podium. Een keer in Nagano en een keer in Harbin. Twee keer tweede. Zijn Poolse tegenstander is Arthur Was. Die hebben we ook al een keer op het podium zien staan. Dacht een beweging te zien in de arm in ieder geval van Michel Mulder maar hij wordt weggeschoten. Hij start dus nu in de binnenbaan. Tweede buitenbocht dus voor hem en hij is goed onderweg. In 9.69 de opening tijd voor Was. en Michel Mulder in iets meer dan een tiende of iets minder dan een tiende langzamer. Nu op de kruising. Die slag goed te pakken houden. Die slag goed technisch afmaken. Gaat met een meter of 8-9 voorsprong op Artu Was de buitenbocht in. Michel Mulder komt, ziet Was naast zich komen. Zij aan zijn de laatste 100 meter. Het aanzetten. 34.66 is het persoonlijk record van Mulder. En dat gaat er niet aan. Dat blijft staan. 34 is de tijd voor Michel Mulder. En dan sta je daarmee op de tiende plaats op deze 500 meter. Met nog één rit te gaan. 34.94 is de eindtijd van uh, Arthur Was. Eén rit dus nog te gaan op deze 500 meter. En daarin gaan we de leider in de stand om de wereldbeker in actie zien komen. En die eer is tot nu toe voor Jan Smekens. Jan Smekens die het uh, prima doet in dit seizoen van de zes wereldbekerwedstrijden die we uh, hebben gezien. Stond hij er vijf keer uh, uiteindelijk op het podium. Maar één keer gebeurde het dat Smekens niet op het podium stond. En dat was op de eerste 500 meter in Nagano, zeg maar de Zaterdagse 500 meter daar in Japan. Voor de rest altijd op het podium. Eén keer won die. Dat was in Harbin. Uh, op de zaterdag ook in China. En hij werd uh, één keer tweede en drie keer derde kortom. Het is een prima seizoen voor Jan Smekens. De houder van het Nederlands record. 34 seconden. En 40 honderdste reed hij... Op uh, 21 januari van het vorige jaar moeten we inmiddels zeggen. 2012 dus. In Salt Lake City. Ook bij wereldbekerwedstrijden. Hij rijdt tegen Georgie Kato uit Japan. Dat is de oudhouder van het wereldrecord. En ze noemen Jan Smekens wel eens de Nederlandse Japaner zeg maar. De Japaner uit uh, Zaland. Hij kan verschrikkelijk mooi diep zitten. Opent in 9,57. En dan dat prima versnellen door de eerste bocht heen. Komt netjes binnen de blokjes uitgereden. De kruising op. Nu van binnen naar buiten toe. Jack Ori schreeuwt nog wat naar Jan Smekens. Die de buitenbocht in, daar de linkerarm op de rug. Georgie Kato in de binnenbocht komt natuurlijk in de buurt bij Smeekens... maar moet inhouden, Kato. Anders houdt hij die binnenbocht niet. Nog altijd zij aan zij. Op weg naar de finish. Jan Smeekens gaat de rit winnen. Versnelt beter uitrennen. Komt in 34-32 over de streep. En dat is een Nederlands record. En genoeg. Andermaal voor de overwinning. Jan Smeekens rijdt 800ste af van zijn eigen Nederlands record. 34-32 is nu het nieuwe Nederlands record. En dus ook genoeg voor Jan Smeekens om deze wereldbekerwedstrijd in Calgary te winnen. Wat is die goed? Jan Smekens, vooral op deze 500 meter. En dat bewijst hij met het Nederlands record. 34-32 gaat nu de boek in. Hij wint voor Pekka Koskala en Jamie Gregg op de derde plaats. Jan Smekens van Brand Loyalty, de ploeg van Jacori, haalt even uit in Calgary met het Nederlands record. 34-32. Angel of Harlem van U2. Vitesse kende een slechte maand december, verloor twee keer, maar daarvoor was al één keer verloren. Dat was tegen AZ en dat is ook de tegenstander van vanavond in Alkmaar, Richard van der Waarden. Drie minuten is de wedstrijd onderweg in Alkmaar. Het is ijzig koud. Er staat een harde wind. Eigenlijk altijd hier wel in Noord-Holland. Dikke wollen mutsen op de hoofden van de toeschouwers hier op de tribunes. Maar het veld ligt er onberispelijk bij. Een veld dat AZ eigenlijk nog heel weinig geluk heeft gebracht dit seizoen. Want de laatste overwinning van de ploeg van Gert-Jan Verbeek dateert van 16 september. Toen werd het 4-0 tegen Rode JC. En inderdaad de tegenstander van vanavond Vitesse deed het uitstekend. Tot die de laatste drie wedstrijden. Van der Heijden in de problemen moet terug naar Veldhuizen. Die de bal dan naar de zijkant speelt. Daar ligt de ruimte. 3,5 minuut bezig. 0-0 de stand. Nog geen kansen voor beide ploegen. Maar een beginfase waarin AZ in elk geval duidelijk maakt dat het vanavond wat wil. En dat het in 2013 in elk geval iets wil rechtzetten. Want tot nu toe is het natuurlijk gewoon een zeer teleurstellend seizoen voor AZ. Marcellus de rechtsback schuift de bal terug naar Rijnen. Rijnen dan weer naar zijn andere centrale verdediger. Viergeef. En Zo tikt de eerste 4-5 minuten van dit duel weg. En is het in Alkmaar nog 0 tegen 0. Ook bij een gelijkspel is Twente na vanavond een nieuwe koploper. Maar ik neem aan dat de ambities toch wel verder gaan daar in Enschede. Andy. Absoluut, Ronald. Want, uh... Je zag het aan de eerste helft, een uh, amper uh, uh, van de eigen helft afkomend RKC. Maar een slordig spelend FC Twente dat uh, toch te weinig kansen heeft kunnen creëren, maar het wel graag wil. Nu is het balbezit in de tweede helft, begin van de tweede helft, 2,5 twee minuut gespeeld voor FC Twente via Douglas. Er is één wissel geweest in het team van Steve McLaren. Gerson, Gerson Cabral is gekomen en uh, Jesse, ik zei het al in de eerste helft, uh, niet goed spelend, veel te langzaam, veel te lang de bal bij zich houdend, is aan de kant gehouden. Nu heeft uh, Chatli de bal. Chatli uh, kijkt en uh, zoekt uh, naar Ver, de beste speler uh, uh, op het veld in de eerste helft. Nog altijd Ver, komt er mooi langs, uh, brengt de bal voor, maar dan is er met heel veel moeite Bukhari die de bal uh, over de zijlijn speelt en het publiek hoor je op de achtergrond dat ze er zin in hebben in de tweede helft. Het uh, thuispubliek, 30.000 mensen zitten weer. ...in de goalsvesten uh, te... Kijken naar deze wedstrijd als Douglas de bal heeft. Halverwege de helft van RKC Waalwijk. Speelt de bal naar Cabral aan de rechterkant. Goede beweging van Cabral. Moet de bal voor het doel komen. Komt voor het doel. Maar iedereen laat hem gaan van FC Twente. En dus is er geen kans, geen mogelijkheid. Toch weer de druk via Schilder. Schilder op de rand van het Bal voor. Bal doorgegeven door Chatley, Maar dan weggekomen door Braber. Opgevangen door Brama. Brama halverwege de helft van RKC. Naar Cabral. Cabral die goed begint aan de tweede helft, aan zijn invalbeurt. Speelt de bal terug op Brama. Brama, bal maar wordt onderschept door Jozefzoon en die probeert meteen in de diepte leader aan te spelen. Maar dat lukt niet. Twente neemt weer over en probeert een doelpunt te forceren in het begin van de tweede helft. En ook NAC en VVV hebben de doelpunten bewaard tot de tweede helft. Frank Fieluit. Ja, tenminste, dat hopen we in ieder geval. Drie minuten na de rust uh, zijn we. En 0-0, uh, zo gingen we de kleedkamer in. Zo staan we ook op dit moment nog. En uh, in de catacombe heb ik nog nooit zo vaak het woord hartverwarmend, cynisch en ironisch horen uitspreken. Door uh, iedereen en alles in mijn, om, uh, om mijn omgeving en allemaal wel volkomen terecht. Want het was alles behalve in de, de eerste helft uh, NAC on onmachtig om uh, serieus gevaar te stichten. Nou, het is ze één keer gelukt in uh, de hele eerste helft. En VVV notabene een penalty gemist natuurlijk nog in die eerste helft. En dat was het. Verder hebben we vooral de bal heen en weer zien gaan. En verder heel weinig zien gebeuren. En daar zijn we in de tweede helft gewoon vrolijk mee doorgegaan. Opnieuw Nak, vooral in het balbezit. Op het moment dat Van Harem dan even verovert. Rado Savjeviets hem breed legt en dan de diepte gezocht door Fleuren. Maar dan kan Kullende weer achteraan hollen. Moet van heel ver komen en uiteindelijk in drie instanties. Heeft hij hem dan? Nee, hij heeft hem uiteindelijk niet. Krijgt hij wat hulp van Otsoe. De hulp komt een tikje aan de late kant. Roveren dan, tegenstander voorbij. Gaat hij de bal voorgeven of doorlopen? Hij gaat hem voorgeven. Joppe werkt weg. Krijgt hem bij Van Haren. Terug naar Radou Savjeviets. Bal breed. Daar wordt even een uh, veter vastgemaakt, volgens mij, nee, bal over de zijlijn... om een bl blessurebehandeling, we houden hier, mogelijk te maken. We zijn vijf minuten onderweg in de tweede helft. NAC, VVV, 0-0. Word je al warm, Richard van der Waarden, van AZ Vitesse? Nee, nog uh, absoluut niet. Want er moet heel veel gebeuren. wil ik uh, vanavond denk ik warm worden in Alkmaar. Zeven minuten zijn we bezig. 0-0 de stand. Maar wel een eerste kans al gezien voor AZ. Goed werk van El De Amerikaan, de topscorer ook van AZ. Die de bal ineens doorspeelde naar Berens. Een aardig lopje. Maar de bal ging over het doel bij Piet Veldhuizen. Verschil op de ranglijst tussen deze twee ploegen. 17 punten in het voordeel van uh, Vitesse. AZ zal iets moeten doen hier in eigen huis En uh, is dat ook wel van plan in de begin? door kopt de bal terug in de middencirkel naar Maher. Is, is dit zijn laatste wedstrijd voor AZ? Is de grote vraag. Wordt natuurlijk begeerd door PSV. En de verwachting is toch wel zeker na de nederlaag van gisteren. Dat hij naar Eindhoven vertrekt. Ein R Rijnen speelt de bal nu naar Viergever. Rijs gaat naar de bal toe. Is vanavond de spits bij uh, Vitesse. Want de grote vraag natuurlijk bij de Arnhemse club. Is hoe houdt Vitesse zich nu Boni er een aantal wedstrijden niet bij zal zijn. Begint dinsdag met die voorkust aan de Afrika Cup de top opscoren van de Nederlandse eredivisie en zijn vervanger. De komende week in het punt van de aanval zal zijn Jonathan Reis, de Braziliaan, die er toch ook al zeven heeft inliggen dit seizoen bij Vitesse. 8,5 minuten op de klok. In Alkmaar staat het nog 0 tegen 0. Trent NKC dan in die Outcome. Ja, het beeld van de tweede helft is duidelijk. Twente aanval, nu ook weer aan de linkerkant met Leroy Ver. Sterk, goede voetballer is dat. Leroy Ver, nog altijd bewegingen. Brengt de bal binnen door richting Chadley. lukt niet. Maar de afvallende bal komt voor de voeten van Schilder. Schilder, bal weer terug naar de linkerkant. Meteen doorgespeeld, Tadic. naar... Uh, ver, uh, naar uh, Chatley Chatley ja, dat is een misverstandje met, uh, met Tadic. Want de bal gaat over de zijde Dat is jammer, want het zag er goed uit. Ja, Twente probeert het wel. Maar het blijft slordig. Uh, met name Castaños, die regelmatig toch de bal wel krijgt. Als spits zijnde kan er uh, te weinig mee doen. En raakt de bal vaak kwijt. Nu ook weer een wilde trap door RKC Waalwijk naar voren. Meteen opgevangen door FC Twente via Wissgrove. Wissgrove naar Douglas. Douglas in de middencirkelbal meteen naar Cabral. Cabral goed gekaatst met uh, Rosales. Rosales halverwege de helft van... RKC en dan een hele rare, diepe bal. die zomaar over de achterlijn lijkt te gaan. Of is, wordt hij nog binnengehouden? Hij wordt binnengehouden, maar FC Twente kan er verder niets mee doen. Want Jeff Stans ramt de bal maar weer eens weg uit, de straf, op, uit de straf, het strafschopgebied. Wordt meteen weer opgevangen door Twente. En luister op de achtergrond: vak P. Wil graag dat er iets gebeurt. Nu dan misschien als Tadic niet goed oplet. en de bal over de zijlijn gaat. FC Twente of RKC mag gooien. Het staat nog altijd 0-0. Maar hoe lang nog? Twente-RKC-Waalwijk. Dus één wedstrijd afgelopen. Herenveen verloor van Herakles. Een doelpunt na 50 seconden van Everton 0-1. Twee wedstrijden zijn aan de tweede helft bezig, zijn daar een minuut of acht aan de gang. Twente RKC 0-0 en NAC VVV ook daar 0-0. En AZ en Vitesse zijn aan de eerste helft begonnen, een, een 10-11 minuten geleden. En ook daar is het nog 0-0. De doelpunten zijn heel duur vanavond. Hoe duur zullen we merken in het volgende uur van de Lijn? Na het NOS Journaal met Jeroen Chip. Kom maar, Tot dan. The yes or okay. no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Oh, hij gaat er doorheen. Oh my God. Yes or no? Was one of those banned substances EPO? Yes.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 Reserveer snel via soldaatvanoranje.nl of bel 0900 1353. 45 cent per minuut. Alle wedstrijden live op je TV, online of mobiel. Bel 0909 0101. Of ga naar eribizielive.nl voor een unieke aanbod. Dit is Radio 1.